Dit is Jeroen Tjepke met het NOS Journaal. De wet die de zondagsrust regelt gaat verdwijnen. In de wet uit 1953 is geregeld dat er op zondag voor één uur geen openbare vermakelijkheden mogen worden gehouden. Minister Plasterk geeft met het intrekken van de wet gehoor aan een Kamermeerderheid die de wet niet meer van deze tijd vindt. Om de zondagswet in te trekken is een nieuwe wet nodig. Als die klaar is mogen allerlei organisaties zoals kerken er nog op reageren. Plasterk voerde, voelde eerder weinig voor de intrekking... omdat het onderzoek bleek dat er al voldoende mogelijkheden zijn... voor gemeenten om af te wijken van de wet. Spoorbedrijven zijn zich te weinig bewust van de risico's... van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid... naar aanleiding van het treinongeluk een jaar geleden bij Tilburg. Toen botste een passagierstrein op een stilstaande goederentrein. Door het ongeluk lekte een explosieve stof uit het tankwagon. Het lek ontstond doordat de passagierstrein omhoog schoof tegen de ketel aan... Nieuwere treinen kennen een bufferzone, daarom adviseert de onderzoeksraad om geen oude passagierstreinen meer in te zetten op trajecten waar ook goederentreinen met giftige stoffen rijden. De Jeroen Bos-tentoonstelling in Den Bos blijft s'avonds langer open. Er komen zoveel bezoekers dat besloten is om de expositie van de volgende week een uur langer open te houden tot 8 uur. En vanaf 24 maart is de tentoonstelling van donderdag tot en met zaterdag zelfs tot 11 uur s'avonds te zien. Er zijn nu totaal al 300.000 tickets verkocht, terwijl er was gerekend op 250.000. De Jeroen Bos ten in het noord brabans Museum is nog tot en met 8 mei te zien. Wouter Oldeheuvel stopt met schaatsen. Hij zegt dat zijn lichaam de topsport niet meer aan kan. Hij kampt dit seizoen met een heupblessure en stopt per direct. Wouter Oldeheuvel werd twee keer Nederlands kampioen allround in 2010 en 2011. In de jaren daarvoor pakte hij twee keer de wereldtitel met de achtervolgingsploeg.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 Zijn weer. Goedemiddag allemaal. Leuk dat u luistert. En uh, fijn dat jij er ook weer bent, Cor. He? Ja, ik, uh, ik heb nu een beetje door het werkt. <laughs> Helemaal goed, zeg. Cor Draaier valt voor ons uh, Ruud in. Die uh, nog even niet kan komen. Maar het zal denk ik niet zo heel lang meer duren, Cor. Nee, hoe lang nog? Nou, ik weet het niet. Maar ik had uh, een boodschap zien staan van Ruud dat hij... Uh, Zodra hij zijn uh, reispas heeft, uh, dat we hem weer terug kunnen verwachten. Dus. Oké. Okay. Ja. Maar ja, ja. wanneer dat is, weten we natuurlijk nee. nog niet. Nee, maar wel heel fijn dat jij voor hem waar wil nemen. Ja, want, want uh, we hebben nog de vrijdag, hè? dat is niet ingevuld. <laughs> nee, dat is waar. Dat is waar. Ja, ik had, ik had vorige week uh, heel hoogmoedig geroepen van... Oh, ja, dat ga ik die misschien wel doen. Maar uh, daar is niet veel van terechtgekomen. <laughs> Ja, we kunnen morgen gewoon uh, weer komen hoor, hier. Als ja, dat zou ook kunnen. Maar uh, uh, nee, ik kan morgen niet. Nee, want ik, ik uh, doe morgen die uh, cursus van de uh, bibliotheek. Weet je nog dat we het daarover gehad hadden? Krijg je het niet met kurk of zo? Wat nee, niet met kurk. Met je iPad. En ik heb de stoute schoenen aangetrokken. En ik heb me opgegeven voor de cursus... voor uh, omgaan met je iPad voor gevorderden. Oh. Dus ik hoop dat ik het bij kan benen morgen. Dus je kan hem uh, rebooten en zo? Wel, nee, nog niet. Nee, maar vanaf morgen wel. <laughs> ja, ik weet wel dat als je de knopje aan de zijkant indrukt... Ja. Twee keer snel... Ja. Dan zie je alles wat openstaat. Dat doe je ja, wel Ja, dat weet ik. En dan, dan kan je alles wegvegen. Je 20, 25 programma's openstaan. Ja, ja, verschrikkelijk. Ja, daar wordt hij wel wat trager van. En uh, ik weet inmiddels ook uh, hoe je een, een screenshot kan maken. Dus ook met de zijkant en dan uh, dat, dat, dat kuiltje indrukken. Oh, dat wist ik nog niet. Ja, dan heb je een screenshot. Ja, kijk. Ja. Zie je? Hey, nou weet ik zeker dat ik bij de gevorderde hoor. Ik heb me opgegeven voor de goede cursus. Nou. Hé, hey, wat, uh, ja, wat gaan we doen vandaag? We gaan... Um... Oh, dat vroeg je niet. Dat vroeg ik mezelf. Nou, dat wilde ik vragen. Wat oh, gaan we doen sorry. vandaag? Nou, ja, vraag jij het maar dan. Dolly, wat gaan wij vandaag doen in dit, uh, ja, dit uur en het volgende uur? Leuk dat je dat vraagt. Ja, had ik zelf niet aan gedacht. Uh, <laughs> We gaan vandaag, we hebben wel een, een aantal leuke dingen uh, staan. We, om half één, natuurlijk, zoals u van ons gewend bent als vanouds. Het uh, regionale nieuws. Met het regionale weerbericht daarachteraan. Met daarachteraan het liedje van de sidekick. Want die kor zit alleen maar te draaien wat hij leuk vindt. Dus dan mag ik ook eindelijk eens iets laten draaien. wat ik loop, nee hij is niet waar hoor. Hij zit maar aan te kijken van Dolly, wat zeg je nou? Nee, ik, maak, zeg maar nou, een, ik maak maar een grapje kor. Ja, weet ik. Weet hij iets zegt. Ik heb een grapje voor jou zo meteen. Ach jeemig. ja, dat, Ach. er zit wat in de... Och, jongens, ik, ben, ik word helemaal zenuwachtig van die man. Hij heeft iets heel spannends gemaakt, geloof ik. Ah, het stelt ik. allemaal niks voor. Oh, man. Het, stelt het is niks leuk, voor. het is nou, leuk. Nou, Oké, okay. nou iets heel leuks. Goed, we waren gebleven bij het half één nieuws. Um, dan krijgen we natuurlijk, zoals u ook van ons gewend bent... iedere donderdag om kwart over één... Uh, de vrijwilligersvacature van de week. En uh, daarvoor ontvangen wij vandaag in de studio. Ze komt helemaal zelf hier naartoe. Marijke ten Haafde. Of Marijke van Haafte? Dat zoek ik straks even op. En uh, zij heeft een hele leuke vrijwilligersvacature. Dus blijf luisteren als u op zoek bent naar vrijwilligerswerk. En ik... Uh, hoe, hoe, hoe zeg je dat altijd weer? Uh, een tipje van de sluier. Ja. Klein tipje van Het gaat om muziek. Dus u, als u muziek kunt spelen, moet u zeker blijven luisteren. Dan, nou ja, om half twee natuurlijk weer het regionale nieuws. En meteen na het plaatje van de sidekick, dat is de tweede dan. Die moet je uh, nog wel even kom... doorgeven aan mij. Niet op het laatste moment. Oh ja, dat nummer. Uh... Heb ik toch al doorgegeven? Ja, eentje. Nee, twee. Nee, eentje. Doorgegeven. Die heb ik al klaarstaan. Die andere ja? die ga ik nog even opzoeken. Oh, die moet je nog opzoeken? Ja, maar ik had het wel gezegd. Alcohol. Ja, maar je zegt dat tegen mij. Dat gaat één oor in, andere oor uit. Oh, okay. Dus ik moet even hij geconcentreerd wordt, zoeken. Hij in wordt mijn een beetje oud. Hij wordt, ik heb, vroeger in de nachttuil kon hij wel tien verzoekjes onthouden. Nou, was maar het, maar het oude stekkie was het. Oh, was dat het oude ja. sticky waar jij zat? Was, ja. Zat jij niet in de nachttuil? Nee, mocht ik nou komen van mijn ouders. Dat meen je niet. Ja, ik was en jongere. nu dat het wel mag, is hij er niet meer. Ja. Oh, dus jij zat Zo in het stekkie. Het. Ah, maar goed, daar draaide je ook plaatjes, toch? Daar heb ik elf uh, jaar lang plaatjes gedraaid. Ja. Ja. ja, dat vind ik eigenlijk. Want ik had van de week, had ik. Uh, wie, wie zat ik nou te beluisteren in de auto? En toen uh, hoorde ik de disjockey zeggen: uh, We gaan nu een leuk plaatje. Oh ja, dat was Fred Hey. We gaan nu een plaatje draaien. Ik denk: Dat is eigenlijk heel ouderwets, want we draaien helemaal geen plaatjes meer. We tikken oh. een nummer aan. Ja. Ja, we gaan nu gezellig een nummertje intikken of aantikken. Dat klinkt ook niet, hè? Het blijft toch plaatje draaien. Maar goed, uh, we waren even aan het vertellen wat we uh, deze uitzending gaan doen. Dus gelijk na het tweede uh, weerbericht en het liedje van de sidekick... ontvangen we hier aan tafel Henny Rukert. Dat is onze gewaardeerde collega van de vrijdagochtend... die het sportprogramma doet van tussen 10 en 12. En uh, aangezien hij deze vrijdag wel een heel bijzondere gast heeft... waren we toch wel heel nieuwsgierig en willen we van Henny precies weten... hoe hij bij deze speciale gast terecht is gekomen. En dan heb ik het over niemand minder dan Willem van Hanegem die toch gewoon even morgenochtend hier in onze studio zit, hè, aan deze tafel. Ja, ja, ja. Dus daar zijn we natuurlijk helemaal nieuwsgierig naar hoe dat, hoe dat ontstaan is. Dat willen we, en geloof me, ik heb het nou een beetje gehoord. En het is een heel leuk en interessant verhaal. Nou, dus dat wat betreft ons programma. Maar het is natuurlijk vandaag de, donderende daver, de, de daverende donderdag, bedoel ik. De donderende daverdag, wil ik zeggen. Uh, de dag voor de donderdag. Dus van 12 tot 2 Zandvoort Lunch. Van 2 tot 4 Matchbox met Bart van der Meer. Van 4 tot 6 Z Zandvoort Boulevard met Hans Wassenaar. Van 6 tot 8 Jong Zandvoort met Thomas de Jong. En van 8 tot 10 hebben we Alternative FM met Jaap Koper en Marcus van Dam. Dus genoeg reden om de hele dag de radio lekker uit te brengen te houden en ik zou zeggen koor zullen we gaan starten ja we gaan starten en dit is het grapje oh, jee. Dolly Tempirik yeah!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 Want er komt toch wel meer bij kijken dan wat kussen en een fleur. Ik zei toen, kop op meisje, vertrouw op mij, onze liefde is echt. Want als je mij een beetje helpt, komt alles wel terecht. De We zochten toen een kamer.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 En dat was Don Mercedes met Rocky. Dat is een tijd terug, hè? Dat is een tijdje terug, ja. Een leuk nummer is dat. Ja. Ik dit dit vind het ook een leuk nummer, dit, hè? Ja, nou, ja. je moet altijd denken aan werk in de tuin. Ja, de zon oh, schijnt deze, weer. deze jingle. Ik dacht dat je het over het liedje had. Ja, Rocky, ja. dat is natuurlijk wel. Uh... Nee, het gaat over de, dit nummer. Het is mooi weer. Werk van Nico Swinkels. In... Ja. Nou oh, ja, van mij mag die langskomen, hoor, in mijn tuintje. Ja. Er is genoeg te doen, mijn god. Oh ja. ah, ah, ah, ah. jee, jee. Ja. Maar hoe vond je je eigen naam, Jingle? Ja, ik, lachen. lachen echt. Ik zal hem niet te veel gebruiken. <lacht> ik ga toch <lacht> naast mijn schoenen lopen. Ja. Ik heb nog wat, wat uitgezocht op internet over muziek. Ja. Nou, je weet natuurlijk, vroeger hadden we allemaal uh, mensen die dan in die, in, ja, wat is het, in 1800 en zo, dus dan schreven ze muziek ja. voor orkesten. Ja. Nou, die mensen, die heb je eigenlijk alleen nog maar die uh, voor populaire muziek uh, ja, muziek schrijven. Maar hebben ze die orkesten hebben wat uitgevonden wat mensen ook leuk vinden en dat is muziek van games. Om dat na te spelen, ja. om daar composities van ja. te maken dus. En dat, dat is een doorslaand succes. Meen je? En heeft het uh, hoe heet het een, een, een Engels orkest? Ja. Ik Weet niet even de naam. Die hebben al twee albums uitgebracht. En die staan gewoon in de, in de top 10 van de verkopen. Met, met virale muziek, ja. met game muziek. Ja. Dus, dus ja. zeg maar van Mario Bros en zo. En, uh, ja. en hoe en heet de, het ook weer, dat spelletje? Um, Angry Birds. Uh, ja, Angry Birds. Nou, dat en, iedereen. Uh, nou, en ik wil dat nummer. Even... Tetris? Tetris. Tetris hebben we ook nog. Ja. Nou, ze hebben al een, uh, 20, 30 concerten gegeven. Ja. Ze zijn al helemaal uitverkocht. Jee. Maar jong en oud gaat er dan heen. Hè? Want ja, de, de kinderen die dan wat ouder zijn geworden. Die vinden dat ook leuk. Ja, natuurlijk. Dat, ja. Die hebben dat natuurlijk als kind meegemaakt. En dat, dat melodietje dat zit natuurlijk echt in je kop geramd. Ja. Als het ware. Want ja, nou die spelletjes de... werden natuurlijk flink gespeeld. Nou, en deze is van Angry Birds. Oh, leuk. Nou, gaan we even luisteren. Ervan. Ik vond het prachtig. Ik vind het alleen jammer dat ik, uh, ik... Ik ken dat hele Angry Birds spel niet. Dus wat dat betreft is er voor mij persoonlijk geen uh, herkenning dan. Maar ik, ik vond het een prachtige compositie. Klonk echt heel mooi. Ja, het is allemaal nagespeeld door een orkest. Die hebben we er ook voor gestudeerd dan. Hè? Ja. En die gaan dan een uitvoering geven. Maar daar hebben ze dus niet één nummer, niet twee nummers. Nee. Dan hebben ze gewoon, 25 20 hebben ze ingestudeerd? Een avondvullend programma, dus zeg en maar. En de zaal stroomt vol. En iedereen vindt dat leuk. Ja, omdat, omdat die mensen natuurlijk al heel vertrouwd zijn met de melodie op zich. En uh, ja. ja, het, het, het, het klinkt uh, fantastisch. Als ze eens een Tetrixavond avond hebben, dan hou ik me aanbevolen. Ja, <lacht> erg mooi. Nou, ja, dan ken je deze Oh, dan, deze, hè? ja. Geweldig. En dan moet je je voorstellen dat er gewoon een orkest zit van 50 te spelen, man. ja. Wow. En iedereen zit ervan te, te genieten. En, en weet, te... weet je wat leuk is? Een leuk bijverschijnsel, vind ik dan tenminste. Dat mensen weer geïnteresseerd gaan raken in, in mooie composities. Hè? En, ja. en een beetje ook meer klassieke muziek en zo. Ja, want Beethoven is natuurlijk wel leuk... Ja, maar dat houdt ja, op een gegeven moment nou op, wel, hè? <laughs> <laughs> die schrijft niks meer tegenwoordig. Nee? Oh. Nee, die, die is met pensioen of zo, geloof ik. Oh, ja. oh nou ja. Net als die van Bach en die van Mozart ook trouwens. Dat hele clubje is met pensioen. Oh, nou, dan Leuk we nieuwe muziek na. Uh, ik zal af en toe zijn kind er meenemen. Mee The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 Heel, nog groter. 24 uur per dag. 24 Radio uur per, per, per Zoals het hoort. Vanuit Zandkoord. Dit is ZFM. Zeer met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars. Hier volgt het nieuws van 10 maart 2016. En natuurlijk ook van gisteren. Eergisteren. gisteren, dag daarvoor. Maar goed, ik ga het vandaag voorlezen, en vandaag die, is het niet. Niet voor zet. vorige week, dus die hebben we al gehad. Ja, die hebben we al gehad. Nee, okay. die heb ik weggegooid. <laughs> De provincie Noord-Holland vindt dat het Rijk onvoldoende doet... om de verschillende procedures voor windparken inzichtelijk te maken. Gedeputeerde van Economische Zaken Jaap Bond... is bezorgd over inspraakmogelijkheden over windparken op zee. Hij vindt dat zoals het nu gaat... het voor inwoners en ondernemers volstrekt onduidelijk is... wanneer het Rijk daarover daar besluit... Nou en daarmee wordt het onnodig lastig voor mensen om mee te praten. Volgens Noord-Holland moet wind op zee met draagvlak op, op zee en aan de kust worden gerealiseerd. En daarvoor is het van belang dat de realisatie niet binnen de 12-mijlzone gebeurt... en dat er voldoende inspraak en invloed is voor de kustgemeente en hun toeristische ondernemers... Terwijl in een document van de notitie Rijkwijde en Detailniveau-kavelbesluiten de Windpark Hollandse Kust van het Rijk, wat een woord zeg, wordt al uitgegaan van windmolens binnen de 12-mijlzone. De provincie vreest dat het parallel laten lopen van beide procedures ten koste gaat van de betrokkenheid en participatie van de omgeving en vindt dat maatschappelijk onverantwoord. Zij vraagt het Rijk daarom een heldere planning te hanteren... en inzicht te bieden in de samenhang van de verschillende procedures en besluiten. Nou, het wordt een belangrijke dag voor de herten vandaag. Het is vandaag de op- of de ronde voor de damherten... in de Amsterdamse waterleiding Duinen. Dierenbeschermers houden hun adem in... want vandaag doet de rechter uitspraak of ze afgeschoten mogen worden of niet. De gemeente Zandvoort vond een afschotvergunning een wijs besluit, maar dierenbeschermingsorganisaties en de Partij voor de Dieren hebben het besluit van gedeputeerde staten aangevochten bij de rechter. Een aantal heeft al gemeld door te gaan tot aan de Raad van Staten als het verbod er niet komt. In de loop van vandaag zal er duidelijkheid komen over de afschotvergunning. Naar nu bekend is geworden, heeft er op maandagavond 25 januari een bedreiging plaatsgevonden op het station van Zandvoort. Een 22-jarige man liep samen met zijn vriendin rond 10 over half tien richting het station in Zandvoort. En op het stationsperron werden zij bedreigd door een man. Zonder aanleiding benaderde die man het slachtoffer met uitingen als Ik ga je neersteken en ik hak je kop eraf. Als het stelde wachtruimte op het perron invlucht, invluchtte... werd er een fles kapot gegooid tegen deze ruimte. Het slachtoffer en zijn vriendin wisten vrij snel hierna in de trein te stappen. In de nacht van woensdag op donderdag is er weer een auto in Haarlem in vlammen opgegaan. Rond één uur werd er een autobrand ontdekt aan de Muiderslotweg. slotweg. Het ging om een taxi die geparkeerd stond. Meters hoge vlammen stegen boven de taxi uit toen de brandweer arriveerde. Brandweermannen zijn lang lange tijd bezig geweest om het vuur helemaal geblust te krijgen. En de achterklep van de taxi moest open worden gebroken om de accu losgekoppeld te krijgen. Tot zover het regionale nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag zijn er flinke perioden met zon... maar zo nu en dan wordt de zon gesluierd door wolkenvelden. Het blijft droog en er waait een overwegend matige oost... tot noordoostenwind... en de temperatuur stijgt naar zo'n 8 tot 9 graden. Vanavond en de komende nacht is het droog met flinke opklaringen. De wind waait matig uit het oosten... en de temperatuur gaat dalen naar waarden rond het vriespunt. Morgen is het prima weer met flink wat zonneschijn. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige oost- tot noordoostenwind... gaat de temperatuur stijgen naar 9 of 10 graden. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Dat was het weer. Het ritme van Zantwoord ook op tv. Zie je Text TV op kanaal 45. The news I'm leaving today. I want to. Dat had het ooit gedacht, hè? Frank Sinatra in de House Mix. Nou, nou, nou, nou. Wat zou hij er zelf van gevonden hebben, denk jij? Ik denk dat hij zich om zou draaien in zich af misschien wel. Ja, misschien wel, hè? Terwijl, nou, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo gek hoor. Ik vind het best een leuke koffer. Ja. ja. Nou, het is niet eens een koffer, want hij zingt zelf. De DJ. Oh, ja. De DJ ja, Allegra ja. Live Sex Party. En die heeft in New York er wat van mix. gemaakt. Ja, ja, ja, ja. Misschien is dat ook wat voor zo'n uh, zo orkest. Maar ja, het is wel eens door orkesten gespeeld natuurlijk. Ja, volgens mij alleen maar. Ja, ja, ja, ja. ja. Ik lees net, want ik heb het net gehad hè, over die windmolens op zee... dat er dus die twee uh, naast elkaar liggende uh, uh, onderzoeken... En, en meningen die ge, ge, gedaan moeten worden... en besluiten die genomen gaan worden. Maar um, het, het bleek ook heel moeilijk te zijn om voor mensen... om, om hun zienswijze in te leven. Want iedereen mag erover meepraten... Ja en iedereen mag zijn of haar zienswijze inleveren... en dat gaat allemaal mee in de beslissing... waar uiteindelijk dat windmolenpark uh, gaat komen te staan. Want dat hij er komt, is zeker. Maar uh, iedere, iedere Zandvoort, of tenminste bijna alle Zandvoorters... en, en kusbewoners willen dat natuurlijk het liefste bij Ver. Uit, de, en, u, um, de, uit het zicht. Uit het zicht, ja. En, en nou schijnt dat Ver ook een hele goede plek daarvoor te zijn... ook voor het, voor het opvangen van alle energie. Um, ik heb nu een mailadres. Dat, dat stond trouwens ook in het in de Zandvoortse Courant. Dus daar kunt u het ook altijd nog nalezen op pagina 7. Mocht u nou een zienswijze in willen dienen... en ik zeg gewoon doen, want nu heb je die kans nog. Dan kunt u, een, uh, als u ideeën of suggesties heeft... kunt u via katwijkwindapenstaartje@gmail.com uh, uh, kunt u daar een mail naartoe sturen... En uh, eens even kijken hoor. Want dan heb ik het maar weer half zitten lezen dat natuurlijk. Oh daar word je toch ook gek van. Het meest wat altijd maar alles half doet. Even kijken. Ja, want hebt is er tijd. tijd. Dat is het. Ja dat is het. Die nummertjes van jou die zijn zo snel voorbij joh. Even ik, kijken. Dus... Ik neem altijd al Maxi Singles <laughs> zeg. Ik ga het zo nog even goed doorlezen. Heb ik nou wat meer erover hoe je zo'n zienswijze in kan leveren. Want het, het schijnt ook nog zo te zijn dat je ook nog een VVV-bon kunt winnen als je eraan meedoet. Nou ja, ik win liever gewoon een vrij uitzicht. Maar, uh, wat oh, wat okay, zijn nou. vd bon VVV-bon? VND bon, oh, v v v bon? <laughs> nee, Ik wou net zeggen, die zijn niet meer geldig. Nee nee, nee, nee, nee, nee. Er was iemand die had iets bedacht, hè? Om die VVV-bonnen te, te innen. Uh, ergens in een restaurantje of zo. Ja, wat, ik nu, zichzelf, wat uh, ik nu wel gehoord heb... is dat ze een aantal winkels toch wel weer open, open? willen doen. Ja, om de voorraden te verkopen. Zoveel he. voorraden. Ja, wat ja, denk je? Dat, daar, daar ligt ook nog genoeg baar geld in feite natuurlijk. Ja, ja. ja. En die winkels staan toch leeg. Waarom? Ja. Hey, dus... Wat ook leuk is, want ja... We, we, de zon komt er weer aan. De temperaturen gaan stijgen. Dus alle Zandvoorters weten dat er weer een heleboel gaat staan te gebeuren in Zandvoort. De he, druk. In de zomer is het altijd een beetje minder. Of in de winter is het altijd een beetje minder natuurlijk. Maar die pop-update, die komt ook weer. Ja. Wat we vorig jaar gehad hebben, weet je wel? Dat ja, ja. Die, uh, met, die, met, die, met het simultaan haringhappen. Dat was dat, uh, ja, heb ik he, ja. Uh, ja, leuk man. En, uh, stond een hele dup, fantastische foto van jou in de krant. Wat erg. Nee, dat stond op de site. <laughs> op, op de, de site, site van SBS6 stond ik zo met mijn mond helemaal open. Met die haring bijna ja. erin. Schaamde me dood zeg. Dat was dus wel een dorpie, beetje. He? Ja, het was een beetje een, een dubieus plaatje hoor. Ja. Zo wil je niet op de website van SBS6 komen. Maar het is mij weer gelukt. Maar ja, goed. Het, er, er gaat dus weer zo'n pop-up komen. Dus ik hoop dat er weer heel veel standvoorters... met heel veel leuke ideeën komen. Ja, en daar werd ik inmiddels ook wel... Dat heb ik een beetje nagezocht. Ja? Je schijnt namelijk stemmen te kunnen kopen op Facebook. En oh. ik verdenk... maar ik zeg niet wie... een aantal mensen ervan dat ze het hebben gedaan. Echt waar? Ja, maar, maar ja, dan, goed. Dat, je, je kunt ja. namelijk niet 14.000 stemmen krijgen voor iets. Terwijl de ander maar 3.000 heeft. Ja, ja. Dat ja, is misschien een beetje heel ver uit elkaar. Ja, dat is een beetje over de top. <laughs> ja, ja, maar ja. Eigenlijk is dat niet zo heel slim. Want ja. Ja, maar ja, wie controleert dat? Ja, dat is ook zo. Als dat die weg open is en iemand ontdekt dat. dan gaat hij toch proberen om zijn evenement natuurlijk omhoog te stuwen. Want ik weet dat er ja. bureaus zijn in, in India. En ik ben La? zelf in India geweest. Ik heb zo'n uh, zo centrum gezien. Mm -hmm. En daar, uh, daar, daar zitten dan 500 mensen. Die ja. krijgen een dollar per dag. Ja. En het enige wat ze doen... Is, is stemmen. Is, is, ...is wat jij hun vertelt wat ze moeten doen. Oh. Dus als je dan positieve reacties wil hebben... ...likes, dat soort dingen. Oh. Nou, dan betaal je 5 dollar of 10 dollar... ...en dan gaat dan 10 man de hele dag dat doen op jouw site. Ja, ja. Zo'n beetje zo'n uh, Mr. Bean-achtige uh, kerstactie. Ja. Ja, <laughs> ja. ja, ja, ja, ja. Die zichzelf al die uh, kerstkaarten stuurt. Mr. Bean, ja, ja. Ja, ja. Een beetje jezelf populairder maken dan... nou, wat raar zeg... Nee, maar ik hoop dat we weer heel veel leuke dingen Het gaat weer spannend worden natuurlijk. Ja, ik ben weer, benieuwd. Weet, doet haringhappen weer mee dit jaar? Dat weet ik eigenlijk niet. Of dat, of dat wel mag. Of je twee keer achter elkaar ja. hetzelfde. Ik weet wel dat er toen geroepen is van... dat gaan we volgend jaar weer doen om te proberen... om het nog, ja. nog, uh, nog hoger te krijgen dat hij in het kindersboek ja. komt. Ja, hadden we er niet genoeg dus. haringen. Nee, ja, maar het was... Cor, het was toch niet normaal wat ja, daar maar, gebeurde? Er stond er ja, rij. Uh, heb je dat ooit vroeg. meegemaakt in Zandvoort? Dus tot halverwege de, uh, tot de halverwege de kerkstraat stonden uh, ze erin. in. En de poststraat er. helemaal in? Ja. Stonden allemaal mensen om op dat pleintje binnen te komen? Ik denk, nou, als je dat toch geweten had... Ja, hadden er ook eigenlijk kramen moeten zijn met, met drankjes. En, want, want een heleboel mensen stonden heel lang al binnen. En je kon er dan niet meer uit. Nee, en dat en uh, ja... Dus, dus het, een overweldigend succes was het. Het was echt niet te geloven. Ik heb nog nooit zo'n zo grote samenkomst gezien... sinds uh, destijds dat het erom ging dat het circuit zou verdwijnen. Ja, ja, Toen zijn ja. ook alle zandvoorten zo opgestaan. Kan je dat nog herinneren? Ja, Wanneer was dat, 78? Nou, ik, ik, ik, ik liet niet mee, maar ik heb wel nee. filmpjes uh, daarvan gevonden. Ja, ja. En, uh, ja. Het was heel indrukwekkend, ja. Ja, ja, ja. Nee, het zou leuk zijn als dat evenement toch weer terugkomt, dat simultaan haringhappen. Alleen waar moet je dan zoveel mensen kwijt? Hè? Want ja, dat, dat gaat daar dus niet. Daar waren al te veel mensen. Ja, een parkeerterrein zuid. Ja, maar is dan, groter, is je, dan zit je niet maar, in het centrum. Ja, dan gaan de mensen weer minder komen, natuurlijk. Kijk, naar nou, het ja. centrum is makkelijker om te komen. Uh, ja, nou ja, zeg er eens wat van. Ik weet het niet. Misschien ook de hele Haltestraat door, ik weet het niet. Ja, gewoon de straat ook bij betrekken in plaats van alleen het plein. Ja, dat zou kunnen. Ja. Nou, het, het wordt heel wat. En uh, ik, ik ben echt uh, oprecht benieuwd wie er uh, dit jaar uh, allemaal opkomen met uh, leuke en uh, leuke ideeën. We volgen het op de voet. Zo is het. Zeg, jij uh, ja? had het ook gelezen dat ze palmbomen op de boulevard wilden hebben. Ja, leuk hè? Is wel ja. een heel leuk idee. Ja, want er, er moet wat aan die grijze grauwe massa ja. gedaan worden natuurlijk. Hè? Het is zo onappetitelijk Alleen nu kan ik je ik vind... vertellen dat ik in het verleden wel eens gesproken heb met iemand, ja. een mevrouw van de gemeente die over bomen gaat in Zandvoort. Ja, die hebben we hè. Daar heb we? ik ook wel eens raad nou, gevraagd over oh, mijn kastanjeboom. Boom, ja. Bomen, mevrouw. Ja. En uh, die zei tegen mij: Nee, we gaan aan zee gaan we geen bomen plaatsen, want dat hebben we geprobeerd. Er groeit daar geen boom. Ja, maar palmen wel, denk ik. En palmen, dat, dat, uh, uh, ik weet niet hoeveel jaar dat geleden is dat je dat gevraagd hebt. Drie, maar, drie jaar geleden. Nou, de, de kwekers hebben inmiddels uh, palmen gekweekt die ook tegen ons klimaat kunnen. Hè? Nou, als het maar tegen dus, het vorst kunnen, hè, anders dan... Uh, dat is het hem. En die zijn er. Vriesstel en bas erover. En ja. is het uh, over en sluiten met die palmen? Nee, nee, nee, nee er zijn inmiddels vriesharde, uh, vorstharde, winterharde... Winterharde palmen, die zijn er. Is het niet wintervaste palmen? Nee winterhard. Bang. ah toch? Ja, ik weet het niet. Nou, ik ook niet. Zeg maar gewoon muziek joh. Nee, ik wil nog even het hebben over oh, de, oh. De, de, de watertorenplannen. Oh, is dat daar gisteren, nieuws in? Ja, er zijn drie plannen ingediend en uh, ik heb één plan heb ik uh, in het hotel Hoogland heb ik dat bezocht, doet dat uh, gedemonstreerd. Ja, ja, dat werd aan uitgelegd. Gisteren was het in een commissievergadering. Ja. En uh, er zijn drie plannen en ja, ze zijn alle drie mooi. Jazeker, maar ik vind toch die met die uh, mooie eengezinswoningjes eromheen vind ik het mooiste. Ja. Een beetje die laagbouw, dat, uh, want die grote flats weer allemaal erbij. Ik, ik ja, maar dat is om dat die nu... andere grote flat uitzicht te nemen. Ja. <laughs> <laughs> maar ik, ik, ik, ik vind dat we nu wel genoeg hoogbouw in dat centrum gepompt hebben. Er moet gewoon... ja. Ik vond dat andere veel lieflijker en, en mooier. En, uh, maar er moet inderdaad wat gaan gebeuren hoor, aan die watertoren, want daar staat de scheuren. Ja, dat is niet goed. Maar nou, hij is van beton hè? en hij is omheen gemetseld. Oh, Oké, okay. dus dat kunnen ze zo vervangen? Ja, nou, ja. oh, okay. ja, ze kunnen het vervangen. Maar nou ja. Er, er zit geen betonrot in. Oh, Oké, okay, gelukkig. Dat nou, doet me doe, doe, doe, denken aan de goede oude tijd dat we uh, CFM in de watertoren zat. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. ja. Ik heb er nog een leuke dingel van gevonden. Ja, en ik, uh, we kregen laatst een, een mooi uh, stukje uh, film van uh, Bobby Schmid. Die uh, kwam een uh, stukje film brengen. En Klopt, ja. Als het goed is, uh, ligt dat nu bij de tv-afdeling... om een uh, keer uitgezonden te gaan worden. Dat was ook opgenomen onderin de Watertoren. Ja. Ja, erg leuk. Ja, zijn... Hé, hey, moeten wij er niet uit? Uh... Want je hebt net de klok gelijk gezet. Ja, het is dus 57, uh, 25. Oh, nog twee minuutjes. Nou, even dat jingeltje van de, de Watertoren van vroeger. Ja. the West Coast... From the power tower in The Refreshing Z107. Ja, zo ging dat vroeger. Leuk, joh. <laughs> De Power Tower. Ja, mooi, nou, dat we het het nog ja. Zal ik even een uh, klein nummertje draaien? Ja, is goed. En uh, dan gaan we daarna over uit, uh, het echte NOS-nieuws. Zo is het. Tot zo.